Nee, nee, dat gaan we ook goed, ik heb jou uh, getest de verbinding is virusvrij in elk geval <laughs> dat is toch al iets dat virusvrij is, is en, en heb jij je eigen temperatuur genomen en ruik je nog iets en ik, zo? Heb, uh, ja, ik zit nog met beide handen in de koeien in de haiku's met beide handen <laughs> zit ik nog temperatuur te nemen maar ze zijn klaar voor een, uh, ja, voor, voor, een uh, voor een nieuwe praattafel is het wel? Ja, zeker weten. En, uh, het is een beetje een andere, dat gaan we zo wel vertellen. Maar laten we eerst maar lekker op gang trekken met de kar. Uh, dit is de 22e aflevering. Het is vrijdag uh, 17 april. En ik heet u allemaal heel hartelijk welkom. Welkom aan de praatafel met hier Ossie en Ossierkamp. Mijn naam is Istvan Lelussie, ik woon in Oud-Berchem en ik doe de groeten vanuit een zonnige boel hier eigenlijk, lekker wel met een tuintje, zo fijn, dankjewel. Ik ben Philippe Ozier, ook van mij groeten, wel een beetje pijnlijke groeten, maar daarover straks meer, vanuit het uh, noordelijke Antwerpen, ook zonovergoten, maar toch zit ik in mijn kot. Welkom aan de praattafel met Ossie en Osier. Uh, de kop is eraf. De kop is eraf, Israël. Uh, ja, dit wordt een, uh, een iets wat andere, want we gaan ja. uh, in deze praattafel voor het eerst wat uh, live mensen aan de tafel krijgen. Uh, die gaan we ja, het tafel... concept dat we een beetje hebben beproefd tijdens onze praathoeksessies, hebben we toch heel veel interessante mensen al voor de micro gekregen. En daarom wilden we deze praattafel ook, uh, ook eens wat mensen aan de tafel krijgen. Een meer live gesprek. Ja, zo is dat. Als alles goed gaat... Uh... Hebben we straks in het tweede deel dan een gesprek met Sergio Roberto Gratteri. Dat is een, iemand die actief is in de cultuursector als theatermaker... maar ook als organisator enzovoort. Die kent de werking heel goed. Daar gaan we het even over hebben. Over alle trucken die de Vlaamse regering nu aan het uithalen is... met de cultuursubsidies en de kraantjes dichtdraaien... zonder dat iemand kijkt en zo... En, maar daarvoor hebben we een uh, hopelijk boeiend gesprek. Uh, ik weet wel zeker dat dat boeiend gaat worden met uh, Guy Tegenbos. Dat is uh, journalist-columnist. Hij uh, schrijft meestal in de standaard. Hij heeft ook uh, boeken enzovoort. Het is een, uh, ja, iemand die wel heel veel weet over hoe alles werkt hier. Want hij is ook jaren uh, beleidsmedewerker geweest. Bij de regering en zo. En hij en is ja, een beetje vakgenoot van jou, want jij hebt dat ook voor geleerd hè, op school Ja, zeker. Ja, Giet Degenbos, Vlaams journalist. En dan zoals jij zegt, hij was beleidsmedewerker bij de Vlaamse regering. Ook voor de Universiteit van Antwerpen gewerkt. En sinds 1984... 1984, politiek journalist ja. bij De Standaard geweest. En nu op de gezegende leeftijd boven de, nege, boven de 65 is hij een vast columnist in De Vermelde oh ja. Standaard. Ik, ik zie hier een stuk in zijn bio waar ik jou wel heel hard in herken. Uh, hardnekkig, vervelend voor politici, maar grondig. <laughs> Als ik mezelf inhoud, kan ik dat inderdaad zijn. Anders ja. ben ik pijnlijk. Maar, uh, ja, dan hebben we nog wel een uh, heel andere rits aan uh, zaken af te werken. Dus, we gaan, ja, laten we het maar proberen in deze zo weinig mogelijk over het virus te hebben. Want we worden nu wel echt doodmoe van, hè? De... Daar worden we dood mee geklopt, absoluut. En, en het, alles wat je hoort de hele dag over. Uh, het gaat nu niet eens meer over de Doden, maar over hoe openen en hoe dit, en hoe business, en hoe dit. En heel dat je over die Belgische kust, als er nu één plek is die lelijker is dan de uh, opslagplaatsen van de afgebrande uh, kerncentrale van Tschernobyl, dan is het wel onze. Belgische kust is het van ja. 60 kilometer met plastic en frigo vervuilde stranden. Ja, ja. Waar, geen, waar als er een buitenlandse zonde op landt, dan gaat die zonde terug opstijgen met de, met de, met de ontdekking dat er geen leven is. Dat, het, dat er geen organisch materiaal te vinden is. Uh, maar enkel maar sigarettenpeuken en, en blikjes en. Uh, ja, ja. Met, uh, flesjes Spa-Blauw en Spa-Bruis. Uh, ja, een beetje... De uh, en dan, uh... dan wilden ze daar iedereen... Dan willen ze dat de Belg, ofwel naar de Ardennen, waar, dus, ja, waar nu nog 60 zwijnen rondlopen, maar ook met die beesten, als er straks 3 miljoen mensen door die bossen willen komen, hossen op vakantie... Uh, dan willen ze ons naar de Belgische kust sturen. Terwijl Nederland een mooie kust van 600 kilometers, uh, kilometers ongeripte stranden. Uh, ja, weet je, ik heb, uh, dat is jaren geleden. Ik denk zo ergens in misschien 2000 of nog daarvoor. Toen kon je nog met een draagvleugelboot vanuit Brugge naar mm. Groot-Brittannië, naar Engeland... Mm. En ik heb dat toen gedaan, want ik moest er vrij plotseling naartoe en die trein was er nog niet en dit niet en zo. Dus ik vond dat wel een avontuur. Er was dus... nog geen tunnel en anders moest je op, die, op, die, <laughs> op de Herald of Free Enterprise, op de Roro-schepen. Ja, dat... Uh, die, maar, maar die, die duurde vier en een half uur. Ja, nee, ik ben ook een keer met de al op die uh, luchtkussen, die, die monsters. Ah, ja, uh, ja, die enorme jongens, jongen, dat was wat. Maar goed, even terug naar die vleugelboot. Mm. Dus ik mm -hmm. dacht, nou, uh, die vaart de haven uit en dan gaan we zo, huppakee, de zee oversteken naar Engeland. Maar dat is niet zo, want die vaart mm. helemaal langs de Belgische kust. En weet je wat naar ik zag? Calais. Ja. Een, een muur van die 60 kilometer appartementmuur. Het ja. dat, dat was gewoon één ononderbroken muur. Wij hebben op 30 jaar tijd in België verwezenlijkt wat de droom van Hitler eigenlijk. We hm. hebben een Atlantische wal gecreëerd. Ja, daar die prioriële kut. Ja, als je die appartementsblokken vol beton stort, dan der, der komt geen Amerikaans uh, vliegtuigschip meer door, hè. Ik denk dat België dan helemaal klaar is voor de zeespiegelstijging. Dus we hebben een perfecte muur. <laughs> en dan komen die Hollanders bij ons kijken. Dan gaan we, eens we... met de Hollanders die dan allemaal drie meter onder de, onder de oceaan vertoeven. Zo, zo is dat, ja, zeker weten. Hé, <laughs> hey, um, ja, intussen. Uh, uh, ja, deze week geen commentaren, geloof ik. Want aan het eind van het verhaal heb jij iets uh, speciaals gemaakt. Ja, ik heb een speciaal gemaakt. En anders gaan de mensen mijn stem ook misschien wat beu zijn. Uh, ik heb van uh, Medium... Medium is een, uh, een Amerikaanse West Coast gesitueerde, denk ik. Toch de meeste bijdragers zijn door West Coast journalisten. Het is een journalisten-app uh, met, uh, ja, met heel kritische content. Uh, voor Amerikaanse... Uh, voor Amerikaans doen zeer kritisch. Het is in Amerika, wat we in Europa vaak over Amerika te krijgen, en ik zeg we, de, de modale Europeaan, wat je in de mainstream media over Amerika te horen krijgt, is ook heel vaak al gegatekeept door Reuters en, en is eigenlijk al een soort afgevlakte versie van nieuws of van... Informatie, maar dus het uh, in journalisme en ook de kritische stem, die is ook aanwezig in Amerika, maar die moet je natuurlijk zoeken achter apps, achter betaalmuren, bij alternatieve, uh, bij kleinere muziek, uh, uh, muziek zeg ik, mediabedrijven of mediaorganisaties of organisaties die op basis van giften en donaties bestaan. Ook een beetje, hè. Uh, uh, Rijn had het in onze app over de, de groene Amsterdammer, heb ik ja. dat correct? Hè? Dat is ook een, een kritische, uh, of toch hè, een onafhankelijke, dat is een beter woord, zonder agenda, maar hè, waar staan de feiten en uh, wat is er allemaal aan de hand Zo. met kritische nood links en rechts? Zo humanistische... Humanistisch onderzoek, hè? Ja, los van politiek, los van religie, los van uh, wetenschappelijk instituut. Maar echt humanistisch vanuit het denken, vanuit de, het, uh, ja, laten we zeggen, de rechten van de mens indachtig naar de wereld kijken. Hè? Mm -hmm. En uh, Medium is, is, is, een, is een modern. Het is vlot gepresenteerd, want ze hebben dan ook hun app. Ik kan hem zeker aanraden. Moet je maar eens opzoeken, Medium. Uh, uh, smart Stories for Curious People noemen ze zichzelf oh. um, je kan hem vinden via uh, Google, Facebook, e-mail dus Medium uh, zeker testen we zetten uh, zeker de link op onze page onder deze en ik heb daar een artikel uitgenomen die uh, eigenlijk als, uh, als titel ja, als titel hè Momentje. Prepare for the ultimate gaslighting. En ja, gaslighting ja. Is, van, is een Amerikaans woord, en jij hebt dat opgezocht. Ja, omdat ik, ik heb dat al een tijd geleden... en ik ben namelijk een enorme Steely Dan fan... en een van hun liedjes die ik helemaal gaslighting Annie... dus eigenlijk uh -huh. is dat iets dat je iemand met zoveel twijfel... en zoveel dingen volstopt dat hij inderdaad op een gegeven moment... begint te twijfelen aan alles wat waar is en uh -huh. zo. Dus zo creëer je inderdaad. die... Die, die mensen die nu die 5G-mast aan het afbranden zijn. <laughs> Al die ja, dat is toch. Nee, inderdaad. Oh. Zand in de ogen van de mensen strooien. Stro stro is een, ogenblik, een heel mooi oude Eén ogenblik, sorry. Ja? Hallo? Eén uh, moment. Moet We een hebben moment. een live telefoon, dames en heren, op de ja. Uh, ja? uitzending. Ja. Spannend. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, wacht maar. U, u heeft die link gebruikt? Nee, ik heb geen link gezien. Oh, die heb ik nu net naar je toe gemeld. Misschien uh, twee, drie minuten geleden. Uh, Kijk eens, In de mailbox. Uh, die zou nu in de mailbox... Uh, ja, ik zie hem hier... Uh ja, ik zie uw antwoord nu hier, maar net daarvoor uh, zou dat mailtje van mij zijn met een link. Oké, dank je Guy. Oké, Ja, dat is de redactieluisteraar. Er wordt hier naastig gewerkt. Uh, er wordt hier hard gewerkt. Ja. ja, dat was de Guy die zich even meldde. En uh, die gaat uh, nu uh, aanstonds uh, binnenvallen. Maar we waren over de gaslighting bezig. En dat is, de, dat is een toemaatje van deze 22e praattafel voor ja. de luisteraar. Dus geen commentaren. Maar het is eigenlijk één groot commentaar van een journalist, van een opiniemaker van dat uh, um, online-magazine Medium. Ja. Uh, en ja, de, uh, hij heeft het over... Uh, Burgers, wees, wees op je hoede. Bereid je voor op de ultieme gaslighting. Dus het ultieme zand in de ogen strooien van de burger. Oké. Okay. Ik vond dat het de moeite waard was om het eens te delen met de mensen. Het is in het Engels. Ja. Uh, ik, uh, nou, uh, ik heb geprobeerd om een beetje begrijpelijk uh, Engels, uh, uh, Engelse uitspraak te nemen. Maar uh, jullie zullen het uh, straks horen. Het is een kwartiertje, dus ga er gewoon voor zitten als je tijd hebt. Okay. Denk niet van ik, ik heb vijf minuutjes, ik ga je naar luisteren. Luister het ja. als je tijd hebt. Het is een kwartier. Um, en het is een mooie, een mooie analyse van wat er uh, de Amerikaanse uit. Hij spreekt wie en hij spreekt in de I-vorm. Uh, dus. Het is een Amerikaanse blik op ja, ja. Amerika in tijden van corona en vooral wat er gaat gebeuren, tussen aanhalingstekens, na het coronascene. Post-coronascene. Hey, intussen is Guy mee aan tafel geschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Goedemiddag Guy. Ik ben Filip. Dag Filip. Uh, welkom in de Praattafel-podcast, de vrijdagaflevering, En uh, we hebben een, een journalist, schrijver, opiniemaker... mag ik misschien zelfs een beetje zeggen aan de lijn. Uh, mijn naam is Istvan, u hoort aan mijn uh, dialect... dat ik uh, geen uh, Vlaamse roots heb, maar uh, Hollandse roots. Dus vandaar dat ik u ook graag aan onze Nederlandse luisteraars wil voorstellen... die wij dus hebben. Maar hij, zoals een Japanse kerselaar in Brussel is, is van toch al enkele decennia geworteld in onze Vlaamse boerengrond mm. Dus uh, van de situatie ja. in Vlaanderen heeft hij wel pap gegeten Juist, yes, juist, yes, yes. dat had ik ook <laughs> al <gegeven. laughs> Ja, wat ik heel benieuwd naar was Is uh, ja, over journalisme in het algemeen Want Filip, uh, ja, daar hebben we nu al een aantal podcasts Toch regelmatig gehad over uh, dat er toch een bepaalde soort vervlakking is... aan het optreden in het journalisme. Uh, ja, is dat heel algemeen? Is dat iets van de laatste tijd? En uh, ja, u, u heeft een lang traject meegemaakt. Dus u kan het ook terug, zoals ik nog met bandrecorders... en uh, plakkertjes en zo, reportages heb zitten maken... Uh, heb ik ook een hele ontwikkeling meegemaakt uh, op allerlei vlakken. Ik weet niet hoe dat is met, uh, in, in uw wereld. Wel, uh, ik heb alleszins geen, uh, geen negatieve visie of geen, geen fatalistische visie over de hedendaagse journalistiek. Uh, mijn stelling is dat de journalistiek van vandaag beter is dan degene die bedreven werd toen ik aan mijn journalistieke carrière begon. Dat was in, in uh, 1984, om precies te zijn, uh, toen ik overstapte van het voorlichtingswerk naar de journalistiek. Als ik de vergelijking maak, dan zeg ik dat de journalistiek van vandaag veel minder gebonden is, veel vrijer, veel onafhankelijker is. Twee, dat die veel beter gedocumenteerd is dan vroeger. En drie, dat er een heel klimaat is van openheid van informatie dat er vroeger niet bestond. Zeg ik daarmee dat je vandaag in de journalistiek geen negatieve dingen ziet? Dat is daarmee niet gezegd, maar als je mij vraagt van te beoordelen dan is de journalistiek die je vandaag ontmoet beter dan de journalistiek die je 20, 30, 10, 20, 30 jaar geleden ontmoette. Onze journalisten hebben veel meer informatie dan wij vroeger hadden. Ze hebben veel meer methoden en technieken om mensen en actoren aan de praat te krijgen dan wij vroeger hadden. Ze hebben veel snellere communicatie dan wij vroeger konden realiseren. Dus ik ben daar helemaal niet, niet negatief over. Is er een zekere vervlakking? Nee. Uh, maar er is wel een, een, een zekere objectivering in de directe berichtgeving. Dat is correct. Dus in de directe... Je hebt nieuws, je hebt achtergrond en je hebt duiding. En die scheiding is veel meer aanwezig dan vroeger. Het nieuws komt op 127 manieren mm -hmm. bij, bij de burger vandaag. Uh, via zijn, zijn, zijn websites die hij raadpleegt, via zijn, via zijn de, de, de nieuwe media, via allerlei kanalen, krijgt hij in de loop van de dag nieuws. Uh, kranten brengen het nieuws nog nauwelijks, brengen veel ja. in duiding. Het is, het is wat, wat je zandere geserveerd krijgt. Als je de dag voordien de hele dag met nieuws bestookt bent, hè. de krant, krant herneemt, een beetje het nieuws, maar hij geeft vooral duiding bij dat nieuws. Hij geeft vooral vormen van commentaar bij dat nieuws. Hè. Dus onze opiniepagina's, dat is, dat is vier pagina's, niet elke dag, dat is niet min. Hè. Vroeger had je één, één commentaarstuk en misschien nog eens ergens een, een vrije tribune ergens in de krant. Uh, en hij ging het hoofdzakelijk over nieuws in de krant 30 jaar geleden. En vandaag is dat helemaal anders. Het nieuws is al gepasseerd... Voordat uw gedrukte krant binnenvalt. En een redactie, zoals die van een krant als De Standaard. die is bezig met het ultrasnelle nieuws. op, op de websites en op de, de, de nieuwe media. die is bezig met uh, lichtjes gereflecteerd nieuws. Uh, ochtend, middag, avond en avond laat. en dan nog eens voor economie apart. En dan de krant, de papieren krant. die je ochtends in je bus vindt. dat is al overwogen. Uh, wat is er nu van is er een vervlakking van het nieuws nee, absoluut niet maar als je alleen maar de pure nieuwsstroom bekijkt, ja dan kan je spreken van een zekere vervlakking dan kan je spreken zelfs van soms een, een, een verlaging van de kwaliteit omdat men hippersnel wil zijn men wil de ander voor zijn ja en daar wil ik eventjes op hipper hier kan je stellen dat het zo is dat er meer op zoek gegaan moet worden naar, als je weg wil van die verarmde stroom dan moet je toch, als burger als uh, als nieuwsconsument moet je toch uh, veel actiever ik zal zeggen, je moet verder stappen om een goed winkeltje te vinden eigenlijk, allee, ik ben, ben wat is jouw visie daarop? om dat, je... mm -hmm. dat zeer goed te doen uh -huh. Eigenlijk doen alle media dat. Hè? Dus als je, als je je houdt bij de. Uh, zelfs als je je houdt bij de sociale media. als je een beetje breed georiënteerd bent, krijg je allerhande uh, achtergrond- en, en commentaar-elementen bij je nieuws. Maar ga, ga naar de klassieke media terug. Allee, als je nu kijkt wat je op VRT krijgt, wat je op Canvas krijgt, wat je op VDM krijgt. Uh -huh. Uh, minder wat op de, op de kleinere zenders. Als je ziet wat je in de kranten krijgt... Zelfs de, de populaire kranten, zoals het laatste nieuws, als je ziet wat zij vandaag over corona geven, dat is natuurlijk minder en minder diepgaand dan wat je in de standaard kunt lezen daarover. Mm -hmm. Dat is behoorlijke kwaliteit, hoor, en dat is behoorlijke achtergrond. En dat, dat, dat schroeft niet op de... Op de heel oppervlakkige dingen. Nee, ik vind... Ik ben, ben echt niet, uh, mm. uh, niet pessimistisch over wat we vandaag bieden. Zitten er fouten in? Ja, er zitten fouten in. Hè. Mm -hmm. het, in het uh, heel snelle nieuws gaat men vaak voorbij aan de check-en, de, check de double-check. Mm -hmm. We hebben nog het principe, en de VRT hanteert dat ook, en, en Belga hanteert dat ook nog, de check-en, de double-check... En zolang je niet in een dubbelcheck bent geraakt, zet je het niet op je website. Hè? Punt aan de lijn. Mm -hmm. Andere media zijn daar veel, veel soepeler in en willen absoluut uh, de loef afsteken. <lacht> uh, maar dat gaat. Hè? Maar als je nu ziet, allez, ik, ik, kom, ik kom even terug tot mijn globale stelling. Mm -hmm. uh, kijk eens naar, naar de website waar het laatste nieuws en VTM u naartoe kanaliseren. Dan kan je rechtstreeks de persconferentie van 11 uur van Van, uh, van Gucht, uh, de grote wetenschapper, volgen. Hè? Mm. Een dag over het aantal doden. Dat was 10, 20 jaar, 30 jaar geleden onvoorstelbaar. Mm. En dat heb je nu allemaal. Omdat dat in de vorige periode omdat dat dan eigenlijk altijd door een kan... gekanaliseerd ging te... Te komen. Ja. Dus u bedoelt meer dat... Je hebt nu voor de eerste keer de rauwe informatie als burger. Je hebt het maar van het internet te pikken. Maar als ik in, in mijn woonomgeving kijk... Uh, ja, er zijn toch mensen waarvan je het eigenlijk niet verwachtte. Die zeggen dat ze dat gezien hebben en bekeken hebben. Mm. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, dus nu ook uh, met zo'n figuren als meneer Trump en, uh, en zijn copycats, want uh, er wordt uh, goed naar hem gekeken, uh, die, ja. die ondermijnt In Brazil, een ja. beetje. Die begint ook uh, te knagen aan het vertrouwen van uh, journalismen en journalisten enzovoort. Hè. Dat, is, dat, uh, dat helpt het vak nu ook niet erg, denk ik, want... Nee, er zijn, er zijn heel, heel verontrustende trends merkbaar. Hè? Dus wat je in de States ziet en ook wat je in Hongarije ziet, uh, dat... Ik zie dat hier ook, hier. ik zie dat hier ook, om het dan even... Just ...naar als Klein-Vlaanderen te brengen. Groepen zich beperken tot de sociale media en dan voor zichzelf eigenlijk alleen maar een heel beperkt nieuws en... en, en uh, instrument gebruiken dat een beeld geeft op de wereld en dat is dan een vertekend beeld en dat is het gevaar van de sociale media wat ik wilde zeggen over Trump uh, Brazilië en ook bijvoorbeeld Hongarije, is dat je mag ziet dat soms, in sommige landen, machthebbers proberen een klauw te leggen op nieuwsmedia en uh, mm -hmm. de Onafhankelijke nieuwsmedia te desavoueren mm -hmm. en het publiek te leiden naar die eenzijdige, via sociale media verlopende nieuwsmedia in de Verenigde Staten, met Fox ook nog een beetje de, de, de, de, de, de fanzender van, uh, van Trump. zal mm -hmm. kanaliseren zij het naar uh, de sociale media. En dat is, wat, nee, dat is manipulatie door de machthebbers, ook in Hongarije zie je. Maar ik zie het hier ook op kleine schaal hoor, in ons kleine Belgenland. We, we zien hier partijen, uh, de VRT als een nest van linkse journalisten benoemen. Uh, de, de voorbeelden zijn Legio. Uh, aanvallen op uw krant heb ik al gezien. Ik heb ja. aanvallen op de morgen gezien. Ja. Uh, uh, altijd hetzelfde liedje van. Uh, Eigenlijk wat Trump in het groot doet. He. Washington Post fake news, zegt Trump. Dat is een boetade, maar hij gebruikt het nu bijna dagelijks. Ja. Mijn echtgenote is Amerikaans, dus ik heb ook een heel grote bril en een grote kijker op Amerika vandaag, ja. omdat mijn familie daar woont. Um, en vanuit mijn journalistische opleiding uh, en, en leerkracht, cultuur en gedragswetenschappen, ja, he, met mijn leerlingen ben ik daar ook over bezig. En... We vinden toch ook, en, en ik kan die voorbeelden, die moet ik ook tonen uh, in, in de klassen uiteraard, van een bijna copycat gedrag, als je een beetje met een intellectuele bril naar kijkt. Ja, voor, voor uh, de politici worden, ik ga geen namen noemen, maar van bepaalde partijen worden voor feiten gesteld. En, en dan in een eerste reactie wordt het medium aangevallen nog voor ze zichzelf hun eigen beleid gaan uh, verdedigen. Dat is een uh, nieuwe tendens die ik heb ontdekt. Ja, je, je merkt dat. Hè? Dus er zijn ja. mensen die macht hebben, uh -huh. niet de absolute machthebbers. Maar er zijn mensen die macht hebben die delen van die strategie gebruiken. Hè? Uh -huh. uh, sinds dat uh, de Wever geen uh, opiniemaker meer is bij ons, uh -huh. uh, geeft hij af van de ochtend tot de avond. Op, op de standaard. Ja, niks goed doen. Hij weigert elk interview aan de ja. standaard. Hij blijft het ook volhouden. Mm -hmm. uh, blijft ook telkens in zijn, in zijn toespraken naar zijn partij, achterban, uh, trukken toepassen die lijken op wat dat Trump uh, fake news noemt. Hè? Dat, is, ja. dat is juist. Maar ja, dat is. Vlaams uh, Belang heeft dat ook jarenlang gedaan. Uh, dat bezoedelt een deel van het publiek. Dat is correct. Ja. De... de machthebber die dat doet. Hè? En laat het nou net dat deel van het publiek zijn, dat heel... Hè? Ja, volatiel is een groot woord, maar dat heel... Um, onvoorspelbaar kan reageren. Hè. We denken aan de dioxinecrisis. We denken, hey, er gebeurt een feit en daardoor wordt zelfs een, een stemgedrag in het hokje volledig bepaald door dat ene feit in plaats van na te denken over. Um... Ja. Um, dus wat ik zie is dat dat wel invloed heeft. Mm -hmm. um, wat ik ook zie is dat sommige partijprominenten in N-VA vreselijk geambatteerd zijn... Dat, dat dat blijft voortduren. En wat ik zie is dat in ons leefgebied dat eigenlijk nauwelijks effect heeft. Dus het aantal mensen met, met een uh, NVA-achtergrond of zelfs een NVA-voorgrond, dat de standaard blijft lezen en dat daar uh, positief op blijft reageren. Je ziet, je ziet wel wat ze posten uh, op, op reactiesites en zo van die toestanden. Mm het -hmm. oh, lijkt me echt niet zo zwaar daardoor beïnvloed te zijn. Wat je wel hebt, is de agendasetting die van partijen uitgaat, maar die is niet alleen door dat soort dingen gekleurd. Hè. Dus uh, met N-VA en, en, en vooral uh, Franken heeft meegewerkt aan het problematiseren van het migratiedossier. Mm het -hmm. niveau waar ik niet meer in mee kan. Dus mm -hmm. ik begrijp niet dat dat zo'n probleem is. Ik, er zijn problemen, maar ik begrijp niet dat dat zo'n groot probleem is, zo'n dominant probleem is. Door het feit dat de NVA dat gedaan heeft om kiezers van het Vlaams Belang terug af te snoepen, of om te vermijden dat zijn eigen kiezers terug naar het Vlaams Belang zouden gaan, mm -hmm. is, is dat een reusachtig topic geworden in, in de Vlaamse politiek en is dat waarschijnlijk uh, het nummer één? Of als het iets beter zou zijn, het passend nummer twee bij de bekommernissen van de Vlaamse kiezer? Mm -hmm. uh, maar je ziet ook dat hen dat geen windeieren heeft gelegd. Hè? Dus uh, mm -hmm. door het feit dat NVA va zijn, zijn, uh, zijn marrakech val van de regering georganiseerd heeft en wou zeggen: van wij nemen niet deel aan dat uh, geregeerd want dat houdt geen rekening met al die migratietoestanden, heeft men een deel van zijn eigen publiek bevestigd in, in de stelling dat het beter is van voor het Vlaams Belang te stemmen. Hè? Ja, ik dat, zal zelfs... Uh, ik dat zal zelfs... gekost. Dus dat, is wel, dat zijn de klassieke trucs van de agendasetting. Dus mm -hmm. Zij wilden, en, en ze hebben meer, door de sociale media hebben zij meer eigen communicatiekanalen met de kiezers dan vroeger. Mm -hmm. Dus... Z zij kunnen op die manier proberen de agenda te zetten, veel meer dan vroeger. Mm -hmm. Wat dat... vindt u, vind u van die van... Van... Wat vind... een massastemming gekost? Wat vindt u van die samensmelting van Laatste Nieuws, de mediagroep achter VTM en dan nog eens. Uh, gaan ze zich zettelen in Antwerpen plots out of the Blue? Dat was gewoon een economische ja. kwestie, want ze waren toch nee, dat is, eigenaars Dat is toch niet enkel en... een economische kwestie. Het, het is altijd een... Er zit een, een klein stemmetje achter me. Je, je, wil je, je wil je spreekbuis dichtbij je hebben. En ik, ik, ik, ik zou graag die boeken zien. Ik zou graag de journalisten eens dat zien onderzoeken. Die financiering. Uh, waarom... Er is daar recent... Uh, nee, je mag van alles onderzoeken, hè? dus uh, mijn stelling, laat mijn stelling duidelijk zijn. Hè. Dus, mm -hmm. uh, ik heb er mede op aangedrongen dat de standaard opnieuw naar het centrum van Brussel zou verhuizen. Hè. Wij zaten op een industrieterrein in de Brusselse rand. Mm -hmm. En we gaan verhuizen naar het centrum van Brussel, hè, dus vlakbij het Centraal Station. Mooi. De prestatie van, van onze uh, bewuste aanwezigheid in Brussel. Mm -hmm. bewuste aanwezigheid vlakbij alle machtscentra en niet bij één machtspartij als we mm -hmm. in Antwerpen zouden gaan zitten. Um, maar anderzijds, ja, er zijn, er zijn ook een aantal argumenten uh, die speelden ook bij ons in, in, uh, in de mediagroep. Mm -hmm. Het Nieuwsblad is destijds wel naar Antwerpen verhuist, linkerhoever, mm -hmm. omdat ze vonden dat ze van daaruit iets dichter het kloppende leven van Vlaanderen konden voelen en toch nog dicht genoeg bij Brussel zaten om, om hun tentakels, hun, hun voelsprieten daar ook uit te steken. Mm -hmm. Maar wij hebben bewust een andere keuze genomen. Uh, er zijn argumenten om in Antwerpen te gaan zitten. Uh, het argument dat, dat schijnbaar, ik zeg schijnbaar, heeft doorgewogen, is dichtbij uh, of, of verlokt zijn door, door de argumenten die de Wever kon aandragen. Uh, maar je hebt recent een onderzoek gehad, maar ik, ik heb niet genoteerd wie of wat het deed. Maar over het aantal politici dat opgevoerd werd in de VTM-nieuwsprogramma's en zo. En dan bleek N-VA hooguit één of twee eenheden boven CDMV en VLD uit te zijn. Mm -hmm. Ja, dan, dan klopt die hypothese dus niet, hè? Dan is het niet dat men bijvoorbeeld een verjaardag opvoert. Ja, maar eh, uiteraard moet een enkel een numerieke telling eh, zal weinig zeggen, maar als je dan het, het gaat onderzoeken van hoe, hoe kritisch worden die journalisten, eh, hoe, hoe kritisch worden bepaalde politici aangepakt en hoe. Kritisch, hoe mogen andere politici eigenlijk bijna declarerend aan tafel komen zitten, zonder enige tegenwind. Dat is natuurlijk... Ja, dat is een verder punt dat dat onderzoek verdient. Hè. Ja. Uh, ik, ik, ben niet, ik, ik was niet genegen om, om in die termen een verhuis naar Antwerpen te overwegen. Ik was... Ja, bij ons bestaat de neiging niet om... om uh, als we verdoemd worden door die partijleiding, dan, dan hebben we geen neiging om... Als we even geen interviews krijgen met de partijleider, ja, dan kunnen we moeilijk de partij naar voren schuiven. Ik vind dat toch wel Ik vind dat toch een heel... Bez Ik vind dat objectief te behandelen... Um, Ik vind dat toch een heel bezwaarlijk feit, hoor, dat wij een, een, een, een Vlaamse, ja, een Vlaamse uh, mastodont van een politicus die een cijferkanon in de stemmenslag, Bart de Wever... He, we kunnen er toch niet omheen dat dat een heel succesvol op het gebied van... Ja. Uh, ver kozen worden en politieke carrière een zeer succesvol politicus is in Vlaanderen, die een heel grote uh, uh, koek van het kiespubliek uh, bejegend. Mm. Wij kunnen daar niet omheen dat zulk iemand een soort van kleutermentaliteit van met jou wil ik niet spelen, naar toch een van de kwaliteitskranten van Vlaanderen heeft. Ik bedoel, dat is een... En ook hoe hij zich al in de media over uh, VRT en, en het conflicten aangaat met VRT-journalisten. Trumpisme. Dat he, ja, dat is autoritair gedrag, hè? Als ja, ik dan kort door de bord mag gaan. Ik vind dat een partijleider onwaardig. Onwaardig, ik goed, absoluut. Ik vind het goed. Dus we hebben eens overwogen van uh, uh, de heftige strijd aan te binden met, met die mening. Uh -huh. Maar het is niet goed dat een medium zichzelf gebruikt om zichzelf te verdedigen. Uh -huh. Dus dat gaan we niet doen. En wij gaan ervan uit dat onze lezers wel, wel verstandig genoeg zijn om, om die dingen te beoordelen. Mm. En ik heb de indruk dat de VRT van, van dezelfde principes uitgaat. Het heeft geen zin om daar... Uh, het is ook niet netjes als medium om je eigen medium te gebruiken om jezelf te verdedigen. Nee. In dat soort permanente, permanente strijdvaardigheden als dat... Als dat eens één keer een uitlating was, dan kon je daar intellectueel op reageren en af en toe dan ook Maar we gaan die strijd niet uitvechten in onze krant, dat doen we niet. En VRT doet dat ook niet. Um, maar toch, er zat nog een ander aspect, dus mijn mening daarover is duidelijk. Er zat nog een ander aspect in uw vraagstelling: uh, is de verhuis collectief van zowel VTM als het laatste nieuws als de morgen, als uh, andere media, naar Antwerpen in één gebouw, is dat erg of is dat niet erg? Mm -hmm. um, moet ik mij daar iets van... Hè? Uit mijn paranoia en zeer kritische... En <laughs> ja, je moet die vragen blijven stellen. Hè? Um, dus dat kan zowel een aftakeling als een verrijking inhouden. Dus wat bedoel ik met een aftakeling? Het kan zijn dat... Uh, het, de, de laagste kwaliteitsnorm, de norm wordt voor, voor al die media. Uh, mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat ze elkaar opkrikken. Hè, en dat mm het -hmm. feit dat je het werk en de, de, de specialisaties beter kunt verdelen en tot hun recht laten komen, dat je toch een, een, een beter resultaat bereikt. Dus pff, ik ben daar niet a priori negatief over. Het, is, die, het zal ook zeker, want de, de, de eigenaar, die groepen... Ja, mijn vrouw kent die, meneer Tillo, ook indirect zo. Maar dat is gewoon een keiharde business. Dat gaat, hè, die hebben in Nederland ook het algemeen dagblad. En je ziet ja. dat allebei mm -hmm. die sites op markt. Ja, ja dezelfde... het gaat over de grenzen al. Hè? Ja, maar het ja. is gewoon... Ja, die investeren en die brengen een product op de markt... wat de mensen kennen. Die zitten ook met willen. hun tentakels in Studio 100. Die, die commercials komen dan in hun media. Die worden dan... Ja het is, het is, ja het is een Het een een een worden een soort ja. word... Murdochje ja, zo hoor ja, ja je moet erg wanend zijn ja. Nu, ja wat wij onze eigenaar geleerd hebben al in de jaren zeventig uh, is dat hij er belang bij heeft dat zijn kranten en zijn kranten als onafhankelijk beschouwd worden mm -hmm. uh, en dat hij weet dat het publiek kwaliteit positief beoordeelt. En dat geeft ons de zekerheid bij de standaard, maar ook bij het niet gezet van Antwerpen. Um, en ik denk ook bij het NRC, en ik denk ook bij de Telegraaf, en ik denk ook bij de Irish Independent nu. Uh, dat geeft ons journalisten uh, de zekerheid dat we die onafhankelijkheid ook kunnen bewaren als die eigenaar of die eigenaars dat ze de voordeel bij hebben dat het publiek weet dat dat onafhankelijke media zijn en dat die uitgevers weten dat ze de voordeel bij hebben van onafhankelijke media te pushen. Oh ja. Als morgen blijkt dat wij geen onafhankelijke krant zijn, dat wij uh, uh, alleen maar positief nieuws brengen over uh, bedrijven waarin... Onze, onze voorzitter van onze raad van bestuur, mede-eigenaar, is ja, wij... dan, dan, dan Dan liggen we er... Dan, ligt dan ons... is je bestaansrecht uh, ja. voorbij. Ja. En dat, hebben we, dat is afgesproken met, met uh, de oude Leijzen, dus André Leijzen, mm -hmm. zaliger. Mm -hmm. uh, dat was de afspraak van... Ja, ik besef dat ik een voordeel heb dat men weet dat jullie onafhankelijk zijn. En dat is ook... Uh, hetgeen bij het Nieuwsblad altijd geregeerd heeft. Dat is ook hetgeen nu bij de Gezet van Antwerpen geregeerd. Ja. Uh, je hebt wel fusie tussen... Uh, Belang van Limburg en, en de Gezet van Antwerpen is de heel nauw bij elkaar. De samenwerking tussen Nieuwsblad en de Gezet van Antwerpen... De eigenaar wou dat heel sterk maken. Met de twee krantenredacties hebben gezegd... Toe, toe, afstand houden. Wij blijven toch onze eigen koers varen... En zolang zij economisch leefbaar zijn, dan zullen ze ook dat recht krijgen. Uh, het NRC heeft een totaal andere koers dan de Telegraaf. Uh, maar de Telegraaf had eerlijk gezegd ook geen, geen slechte kwaliteitsreputatie wat feiten betreft. Wat, wat de interpretatie van de feiten betreft, keken we daar een beetje kritisch tegenaan. <lacht> Qua feitenjournalistiek is de Telegraaf, was de Telegraaf en is de Telegraaf nog zeer goed... De Irish Independent is ook niet voor niks gekozen als, als uh, Iers, een Engelstalig medium. He, dat is een kwaliteitskrant in Ierland, een van ja, toch wel de, de, de kranten die er het meest uitsteekt. En die krijgt ook waar onafhankelijkheid Peter van de Meers is daar naartoe gestuurd. Maar met de mededeling, dat hij wel de nieuwe methodologie van hoe ga je samen met een gedrukte krant, en online gegeven, enzovoorts. Hoe, hoe doe je dat? Want dat hadden zij niet, die online elementen en die, die nieuwe sociale media betrekken. Mm -hmm. Maar een onafhankelijkheid blijft gegarandeerd. En dat is ook... En ik, ik neem aan dat Van Tilo dat er ook wel beseft, tot op zekere hoogte, dat die onafhankelijkheid van zijn journalistiek, als hij die ondergraaft, dat hij zijn eigen product ondergraaft. Mm -hmm. Tot nu toe is, is België een van de Vlaanderen, een van de weinige landen ter wereld waar de krantenjournalistiek niet neerwaarts gaat. De kwaliteitskranten gaan wat neerwaarts. De kwaliteitskranten gaan wat opwaarts en de populaire kranten gaan wat neerwaarts. Maar bij ons kun je niet spreken van een ineenstorting van het krantengebeuren. Oké. Okay. All nou, dat is hoopvol... Uh Guy, ik denk dat we hier een heel goed gesprek hebben gehad. En, uh, het is intussen uh, denk ik, vrijdagavond en ik denk dat het zo tijd is voor bepaalde andere Vlaamse gebruiken. Iets met schuim erop of zo. <laughs> uh, uh, denk ik. ik vond het zeer interessant, Guy. En, en, uh, ja, mochten de coronatijden nog langer zijn en, en mocht uw agenda nog iets langer leeg zijn, <laughs> waarom, u, waarom ons niet eens niet uh, vervoegen nog eens in de toekomst? Ja, graag. Graag, ik vond het een interessant gesprek. En dan kunnen we eens een, een bepaald onderwerp uh, aankaarten op voorhand en daar eens over doorgaan, bijvoorbeeld, vanuit het veld. Zeer goed, graag. graag. Je bent zeer bedankt om ons te vervoegen. Goed zo. Ik ben zeer blij van met jullie een gesprek te kunnen voeren. Daar, en uh, blijf veilig, dat moeten we zeggen. Oké, dat kunnen jullie ook doen. Ja, journalist, zeker columnist ja. en spreker ook hè? mensen kunnen u laten komen spreken nu niet natuurlijk hè? maar dat zal dan uh, waarschijnlijk voor volgend jaar zijn we en, weer... en check Guy Tegenbos zeker uit gietegenbos.be op het uh, internet ook zijn columns zijn daar te lezen dames en heren All right. een fijne vrijdagavond verder Gie. dag Guy dag The global village is a world in which you have... Extreme concern with iedereen else's business. Dat was Gieteigenbos. Uh, nou, was dat boeiend of was dat boeiend? Ik vond het wel heel boeiend. Ik vond het wel heel boeiend. En, uh, een, uh, een belegen kaas. En dat bedoel ik dus heel positief. <laughs> ja, dus, een belege kaas heeft meer smaak dan een jonge kaas. Ja, goed zo. Maar, maar ik, hou, ik hou echt van die graskaas en zo, maar mijn vrouw is ook van de oude. <laughs> dus, uh, wacht eens even. Ja, intussen had je nog iets te vertellen, want ik moet even nu voor de volgende gast een uh, verbinding met de controlekamer... Uh, ik ga nog eens... Um, uh, zeg eens een land. Een hoofdstad. Zeg eens een stad. Uh, Maputo. Nu. Maputo? Ja, dat is. Maputo. Dan krijgen de mensen het eventjes het heen. weerbericht vanuit. Van, uh, het weerbericht voor Maputo. Okay. Dames en heren, Maputo in Mozambique uh, zal vandaag vrijdag, de 17e april. een zonnige dag zijn. S'nachts koelt het helemaal niet af door een laag hangend wolkendek. En met een humiditeit van 69 procent. Kunnen we ook zeggen dat voldoende water drinken noodzakelijk mag zijn om niet uh, te veel te zweten? En met een, wind van, een aangenaam windje van 16 km per uur uit het uh, westen uh, uh, is het uh, aangenaam vertoeven in Maputo Mozambique. Nou, ik zou vast maar reservaties gaan maken enzovoort. Want, uh, ja. Je mag er toch niet naartoe, dus virtuele helm op. En nee. hoppa. Nee, zeker. Dus ah, daar is onze volgende gast. Uh... Hallo? Kijk, daar is hij. Sergio Roberto Gratieri, welkom aan de praattafel. Hallo. Hallo. Yo. Welkom, Sergio. Hallo, hallo. Ik weet niet wie je bent, maar welkom. Ik ben Philippe, de, de, ah, Philippe uh, ja, het aanhangsel van, uh, is van de, de sidekick van IS van Özy. Prima, prima. Hallo. <laughs> welkom in onze uitzending. Waar is Isvan? Isvan, waar ben je? Ja, ik ben hier, ik laat je even een balletje heen en weer gooien enzovoort. Isvan zat in de stal van de haiku's. Ja, daar gaan we direct naartoe trouwens, want ze beginnen onrustig te worden. Maar ik zal je even netjes voorstellen aan elkaar. Dus mijn partner heb je net gezien, Philippe Ozier. Het is Antwerpen, niet Ozier. Sorry, ik zie Nee, maar we komen uit het noorden van Frankrijk. Ooit is heel lang geleden, maar we zijn toch al enkel honderden. Jaren in, uh, in de Kempische ondergrond eigenlijk ja. Uh, ja. terecht. Ja, ik kom van Brussel, dus ik voor mij is alles verfrans natuurlijk. Dus Uiteraard, Osier is ook een planten, een ja. rietstengel in het uh, noorden van Frankrijk in Bretagne. De ja. ja Mooi. mooi. En aan de andere kant Sergio Roberto Gratteri, uh, hij is afgestudeerd als uh, muzikoloog. Ik moet er even bij zeggen vanwege alle complotten, het is mijn uh, cozin, eh, Je bent mijn neef. Ja. <laughs> hey, dus, dus ja, vandaar dat je laaghangend fruit bent. In de... <laughs> maar dat niet alleen, uh, het gaat erom, jij bent heel erg verwikkeld in de culturele wereld. Je hebt jaren gewerkt bij Klopt. de Bozar in Brussel. Mm -hmm. en de. En de Bozar is zo de verbastering van schone kunsten in het Frans. Eh, want hier noemen ze wat ze in Nederlands kunstnijverheid noemen. Hè? Dat is hier oh, schone oh. kunsten. Oh. Dat is toch wel die, hè, dat, dat, de, de, de deling tussen de protestantse helderheid en de, de katholieke brokanterie zien we daar toch wel weer terug, hè, in die benaming. Ik denk, ik denk dat we dat ook gebruikt, worden, gebruikt hebben, dat woord, hè, maar dat denk ik in 1820 voor de laatste keer. <lacht> <Ja. lacht> ja. Mooi, mooi. Hé, hey, hartstikke welkom aan de tafel. En ja, waar ik eh, met name bij jou naar benieuwd ben... is de, de effecten van heel de toestand op de cultuurwereld. Want jij bent zelf theatermaker. Je hebt eh, met veel succes nu onlangs een serie voorstellingen gemaakt. Homelands eh, met eh, samenwerking met mensen van hier en, en inwijkelingen. Laat ik het zo zeggen. Is dat goed wat ik zeg? Noemen ze nieuwkomers. Misschien niet uh, ja. mensen die, die nieuw hier zijn. Uh, meestal wel mensen van... Sommigen zijn er inderdaad vluchtelingen. Anderen zijn, uh, zijn mensen van, van buiten Europa weliswaar. Uh, en even een kleine correctie. Het theater maken. Het is eerder ja, je een cultureel ondernemer. Het is inderdaad een traject dat we al twee jaar doen. Dat is de tweede editie met, uh, met die nieuwkomers die we dan uh, in contact brengen met uh, lokale gemeenschappen en gedurende een periode van een aantal maanden gaan zij in co-creatie dus iets maken. Dat kan een voorstelling zijn, maar dat kan evengoed een, uh, een kunstwerk zijn. Dat kan een uh, muziekvoorstelling zijn uh, met die lokale bevolking. Uh, dus Het gaat allemaal rond uh, een dialoog creëren. Enerzijds tussen een culturele uh, wereld of mensen met een culturele achtergrond die ver van die van ons staat. En, uh, en tegelijkertijd mensen die, uh, die altijd gebaat zijn met, uh, met creëren. Uh, ook al ja. hebben ze niks met kunst te maken dus gewoon lokale burgers uh, voilà dat is een beetje het traject en Sergio, als ik, me, als ik dan uh, als als, uh, uh, als ik mij dan dingen afvraag zoals uh, welke, om, om welke mensen gaat het dan zijn het dan nieuwkomers die, die in land van herkomst in de culturele uh, sector actief waren of is dat ook een onbeschreven blad uh, zijn dat ook mensen die puur uit interesse, hoe gaat, hoe gaat die, uh, die selectie? Nee, dat zijn, puur, dat zijn echte kunstenaars. Ja, ja. Dat zijn ook wel professionele kunstenaars al in hun land van herkomst, van alle soorten disciplines. Ja, ja. wel mensen waarvan ik uh, heb gemerkt uh, bij de selectie van, oké, okay, dit zijn mensen die misschien nog geen uh, uh, gigantische carrière achter de rug hebben, uh, maar wel... Uh, maar wel artiest zijn, wel schrijver zijn, wel uh, uh, uitvoerend kunst. potentieel hebben, inderdaad, ja. om, om ja. het toch... En ook de eerste vraag, of de laatste vraag die ik altijd stel aan die mensen is van, uh, jongens en meisjes, uh, als ik straks zeg, je krijgt van mij een miljoen, maar je moet stoppen met je kunst voor de rest van je leven, wat doe je dan? En dan de mensen die zeggen van, oh, geef mij maar het miljoen. Dan zeg ik van, fantastisch, ik heb het niet. Maar, ik heb het niet, uh, maar daar is de deur. Ja, ja. Maar ja en, uh, als ze zeggen van, dat miljoen, dat kan me gestolen worden. Dan ja. weet ik dat het de juiste mensen zijn op het project. Dan is het niet de juiste spirit. En jij wil natuurlijk die dialoog opbrengen. Je wil natuurlijk de cultuur die... Want zo is het. Uh, hoeveel mensen hebben al eens een Tarbuka-concert gevolgd? Hoeveel mensen hebben al eens uh, uh, versen uit de Koran in de originele taal... taal horen voorzingen. Um, mm -hmm. het, het zijn delen van de kunsten die heel moeilijk of zelden tot ons komen. En als ze dan al eens tot ons komen, is het misschien nog met een bril van een overheid ja. die, die, die ook een agenda heeft en die enkel maar sommige uit, uitlatingen van kunsten in hun land zullen promoten naar het buitenland toe. Ja, klopt. Uh, ik neem aan dat dat ook een, uh, een spanning is waarop je werkt... Uh, ja, maar kijk, hè, ze zijn heel goed beschermd in het project. Van het moment dat ze binnenkomen, zie ik ze als, als kunstenaar in de eerste plaats. Ja. Uh, natuurlijk, van het moment dat je spreekt over subsidiënten. Uh, mm -hmm. Helaas, en daar zit het spanningsveld, helaas wel belangrijk dat je er nog bij zegt: er zijn vluchtelingen bij. Want dan, dan, dat hoort natuurlijk. Graag. Ja. Maar uh, voor mij zijn het kunstenaars in de eerste plaats. Maar het, de grote de uitdaging is vooral: uh, hoe kan je uh, die, die cultuur die ze meebrengen, of die, die, die know-how, hoe kan je die op een hele begrijpelijke manier uh, delen met, met mensen van hier? Dat ja, vind ik ja. veel belangrijker. Dus dat is enerzijds, en anderzijds, uh, misschien een ander spanningsveld is. Dit project, hè, Homelands, geeft dan ook de kans om, om hier te kunnen zijn als artiest. Hè. Dus ik zeg altijd, voor mij is het belangrijk dat zij terug hun plek kunnen veroveren in onze maatschappij. Niet zozeer als uh, mens alleen, maar voornamelijk als dat wat ze zijn in hart en ziel, namelijk kunstenaar. Ah, ja. Daarvoor moeten ze natuurlijk ook leren en snappen van oké, okay, hoe werkt het hier? Hoe pas ik mij hier aan de culturele sector van vandaag, van vandaag de dag in onze westerse wereld... Uh, dat, is, dat zijn tools die we ook al uh, geven. Hoor. We, we geven ook veel trainingen. Je kan niet gewoon maar zeggen: want doe maar iets met uh, die uitlokkingen. Nee, en speel maar op je oet en het is goed. Uh, nee, dus we zijn <laughs> dat is een ruimte. Speel <laughs> maar op je oet, is goed. <laughs> ja, ja. Dat is nog een idee. Ja, zomaar. Hé, ja, intussen hoor ik uh, wel, en daar mag je nu getuige van zijn. Want we hebben hier naast een koeienstal en die maken we zo wekelijks uh, uh, wakker. Want uh, ja, uh, die zijn gewend geraakt aan de haiku's van Filip. Uh, uh -huh. En uh, deze week heeft hij er ook weer eentje gemaakt. En ik nodig jou dan uit samen met mij en al onze luisteraars... En, uh, om, om even diep adem te halen en uh, helemaal rustig uh, zend te zijn... zodat je de, uh, de nieuwe haiku... Uh, helemaal tot je kan laten komen en uh, dus ja ik ga nu diep ademhalen en dan uh, gaan we Filip uh, horen met zijn haiku voor praattafel 22 niets is zo krachtig als echte zachtmoedigheid meer water dan rots oei oei oei dat wordt getrappeld, jongens. Ze vliegen de lucht in, de haiku's. Hoppa. Nou, die gaan mega high het weekend in. Dat kan helemaal niet meer stuk voor die beesten. <laughs> ik had al enkele haiku's over de corona en het was nu eens tijd om het uh, over de... Ja. Want in me, niets is zo krachtig als echte zachtmoedigheid, meer water dan rots. De zachte beroepen heb ik daar willen in... Uh... Ja. inwaarderen. Maar nu, je raakt al even aan dat je jezelf een beetje ziet als cultureel ondernemer. Dat is ja een soort nieuwe tussenvorm, omdat theater is ook aan het morven en veranderen, het hele kunstaspect. Maar nu, als ondernemer, hoe sta je daar nu ineens? Want nu blijkt dat waarschijnlijk grotere voorstellingen, dit en dat, dat gaat nog waarschijnlijk één of twee jaar duren. Wat ben jij je aan het heroriënteren? Wat, wat doe je als cultureel ondernemer met dit, deze, al deze zaken nu? Goh, zo radicaal zou ik het echt niet willen zien. Uh, ik ben mij zeker niet aan het heroriënteren, des te meer omdat ik vind, en dat is misschien het leuke aan mijn positie, uh, als ondernemer die tegelijkertijd wel in de kunstwereld zit, maar ook een beetje buiten staat. Het is mijn taak om nu net die mensen die serieuze uh, mappen rond, uh, rond hun oren krijgen, uh, om die juist te ondersteunen. En mijn taak als ondernemer is juist om projecten uit te denken waar dat zij terug een platform krijgen, waar, dat ze, waar, de, waar ze hun kunst, kunnen brengen uh, en waar ze veilig kunnen zijn. En ik weet het, dat is niet evident. Mm -hmm. uh, maar het is, mijn, het is mijn plicht. En dus in die zin ga ik mij zeker niet heroriënteren. Dit gezegd zijnde, ja, het is niet gemakkelijk. Uh, dit gaat zeker een weerslag hebben op onze sector. Uh, maar ik denk, met de nodige verantwoordelijkheden uit verschillende hoeken, zowel weet, van de regering als binnen de culturele sector zelf, kunnen wij daar want we zijn een zeer veerkrachtige sector kunnen wij daar wel degelijke uh, sterker uitgaan of tenminste uh, daar niet uh, volledig aan onderdoor gaan. Nee, dus het maar... is nog geen café zonder bier? Het is nog niet vijf voor of twaalf? Of, want want wat, wat, uh, wat de leek en uh, in, in wat ons publiek ook een beetje ziet in Vlaanderen met de nieuwe regering zijn natuurlijk... Ik zal het woord aanval niet gebruiken, maar uh, is er gewoon een vadermoord aan de gang uh, richting, richting cultuur... Of zo wordt het in bepaalde kringen gebracht. Zijn er ook de feiten waar we niet naast kunnen? De cijfers spreken voor zich. De zware subsidie, aanval op de culturele sector. Projectsubsidies is, vooral. Ja, het is, het is zeker vijf voor twaalf. Ik ga zeker niet zeggen, want het is allemaal in orde. In mm -hmm. Koekenbak, het is zeker vijf voor twaalf. Maar je kan niet gewoon tegen iemand, tegen een kunstenaar zeggen, herschool je maar. Ik bedoel, ten eerste, je bent pas gelukkig als je dat kan, wat je raison d'être is. Dus mm -hmm. je, als je kunstenaar bent, dan ben je kunstenaar. Als ze dat van je wegnemen, dan doe je daar niet alleen de kunstenaar mee pijn, maar ook de maatschappij. De, onze maatschappij heeft kunst nodig. Absoluut. Hij heeft het om, om verschillende redenen, cognitieve redenen, uh, sociale redenen, we hebben het gewoon nodig. Het probleem is inderdaad, en ook trouwens onze economie, heeft kunst nodig. Mm -hmm. uh, ik las daar uh, gisteren nog een cijfer. door het feit dat die festivals nu tot het einde van de ja. zomer verdijnen. Dus ik, ik, ik las daar een cijfer. Ik weet niet of het helemaal juist is. van mijn jachtomzet dat dat in de soep wordt gedragen. Ja, natuurlijk, ja, ja. want we, we hebben ook wereldfestivals op Vlaamse bodem. Hè? En, dat, en, en daar komen vliegtuigtickets, hotelkosten, taximaatschappijen, voedingsbedrijven. Ja, alleen, alleen met... Uh... Absoluut. Ja, decorbouwers. Alle... Uh, ja, uh, naast het artistieke. Ja. Ja. Ja. Dus, dus in die zin... Ja, met, ja, alleen met het verlies van Tomorrowland verliest de provincie Antwerpen 89 miljoen euro. Alleen met Tomorrowland, alleen ja. al. We gaan Ik bedoel, dat zijn enorme ja, okay. bedragen. Dus ja, 5 12 absoluut. Maar ik zou eerder zeggen: 5 voor 12 voor zij die kunnen ondersteunen. En dat is niet mm. de kunstenaar met zijn frisse ideeën van hoe ga ik mijzelf eruit vinden. Maar is eerder van de culturele sector, de grote culturele huizen: van hoe kan ik hen meer ondersteunen? En twee, de, de, de regering: hoe kan ik nog meer ondersteunen? En ja, die projectsubsidies: je haalt het zo net aan, Fliep. Uh, dat is daar één ding van. Hè. Ik bedoel, het zou maar erg geweest zijn, moest nu een Jan-Jan Bon gezegd hebben: ja, sorry, maar ik ga het toch niet laten doorgaan. Uh, dus hij heeft inderdaad 4 miljoen, denk ik, is het, uh, heeft hij extra vrijgemaakt voor een tweede ronde projectsubsidies. Mm -hmm. Wij zijn daar blij mee. Maar we gaan niet zeggen van, oh, dank u, het is opgelost. Nee, nee, nee. Zeker niet, want uh, ik heb ook veel vrienden die uh, uh, uh, zowel uh, achter de schermen als voor de schermen bezig zijn binnen de culturele sector. Of als artiest genoemd kunnen worden. Mm -hmm. um, ja, een, je hebt het woord bloedbad gebruikt, maar het is, er is een bloedbad. Er is een, een, een, een sociaal bloedbad aan de gang. Um, en een tweede zaak is: de wereld zal er anders uitzien. Want corona is niet iets dat in het niets verdwijnt. Er zal vermoedelijk helemaal anders naar, naar, naar massabijeenkomsten of, of zelfs groepbijeenkomsten gekeken worden. Oh, absoluut. Zie uh, je daar een uitdaging uh, in daar zie ik zeker een uitdaging in. Om, om de simpele reden uh, dat uh, cultuur is een sociaal gegeven. Hè. Je mm -hmm. ziet nu meer en meer uh, mensen proberen online dingen te doen. Uh, online concerten hier. Zelfs symfonieorkesten ja. die, uh, die hun uh, muzikanten met elkaar uh, roepen om zo allemaal apart iets op te nemen. En dan uh, in een of andere split screen de negende van Beethoven te spelen. Ja, ja. Dat is allemaal sympathiek. Maar, maar dat, kan, dat komt in de verste verte niet in de buurt bij wat. Kunstbeleving is. Absoluut. Het, het samen zijn, het gezellig, de intimiteit. Het, uh, en dat is, daar maak ik mij wel een beetje zorgen over. Eén, ja. dat het niet meer zou kunnen op korte termijn, maar voornamelijk ook hoe gaat de publieke opinie daarmee omgaan? Des ja. niet omdat je morgen als regering zegt: van Oké, okay, het is goed, mannen, uh, ga maar allemaal. Uh, ondanks onze skin hunger, onze huidhonger, uh, die mm het -hmm. nieuwe woord, mm -hmm. gaan wij, denk ik, massaal niet uh, terug gaan samenhokken, al is het maar omwille van onderbewuste vrees. Absoluut. Dus daar heb ik ook geen antwoord op. En, maar daar gaan we wel aan werken, dat dat aspect van de kunst... We mogen kunst nu niet gaan, hoe moet ik het zeggen, steriliseren... Uh, nee. omdat we uh, bang zijn om, om dat weet ik, de, de ziekte op te lopen, want kunst kan niet steriel zijn. Kunst, nee, nee. De, de, de, kunst heeft gewoon als taak om mensen bijeen te brengen. Ja. Dus trek ze niet met elkaar. Ja. Denk je ook niet dat hier uh, de culturele wereld... Het, uh, wat er dus in Nederland nu ook gebeurt is... een beetje naar het Anglo-Saxisch model gaat... waarbij dus eigenlijk de hele financiering afhangt van uh, weldoeners... dus dat je opera's en iedereen... die hebben daar zo'n hele fundraising... -structuur. De terugkeer van de Europese mecenas... Ja, maar dan moet je als instelling natuurlijk daarvoor ook de hele infrastructuur hebben. Want dat is ook niet zo eenvoudig om even gewoon een zaaltje in het heel tom te huren. Daar gaat het niet om, hè? Maar, maar ik zie toch op langere termijn heel langzaam toch die verschuiving en die noodzaak om meer en meer, zoals Ballet van Vlaanderen, die is dan uh, samen met dat containerbedrijf hier enzovoort. Dus ja... Uh, he, of ze zie bieden op... abonnementen aan uh, uh, voor een hogere prijs en de enige val validatie voor die hogere prijs of de enige uitleg is dan bent u ook onze sponsor ja. he, dus, dus dat maar zie je, ik ook jij op de nee? lange termijn wel uh, noodzaak om uh, toch alternatiever uh, dus zodat je niet afhankelijk bent van een wispelturige regering de ene wel, de andere niet enzovoort hoe zie je dat? Well, uh, ik vind het een heel goede vraag. Uh, ik, ik ben zeker niet uh, tegen het anglo saxische model... Uh, ik denk dat dat zeker mag, mag uitgeplozen worden, maar tegelijkertijd heeft dat ook wel zijn, zijn limieten. Hè. Ik bedoel, het werkt ook in Nederland zo, maar kijk eens hoe in de laatste tien jaar, het, of de laatste, laatste vijf jaar voornamelijk, het, het culturele veld het is verschraald. Ja, alleen nou, ja, het André van heeft, Duin. Zo, dat, is, op... dat is heel zacht uitgedrukt. <laughs> dat, is, dat, is, dat is verschrikkelijk. Dus je kunt wel zeggen van oké, okay, prima. En als je het wil doen, ik denk dat het een en-en-verhaal moet zijn. Als je het wil doen, dan vind ik... Dat je als staat ook wel mag helpen, of als overheid ook wel mag helpen: van oké, okay, hoe kan je zo'n mecenas ze dan toeleiden naar zo'n publiek? Hè? Hoe kan je die voor nog extra voordelen geven, zodat ze effectief geld. Maar de cultuur van mecenaat, we zijn er mee bezig, maar is er nog niet zoals het, laten we zeggen, 100 jaar geleden was, of zoals het uh, in de steeds is. Wij zijn daar nu niet klaar voor. Dat gezegd zijnde, ik zeg een en-en verhaal: ik vind dat het een morele plicht is om met ons belastingsgelder, wetende wat de positieve impact is op onze maatschappij van kunst, dat het een morele plicht is van een overheid om daar sowieso hun handen niet in af te vegen en zeggen van, ja kom, los het maar op een andere manier op. Nee, ik vind gewoon dat, de, dat subsidies vind ik heel terecht. krijgen er ook heel veel voor terug. Ik bedoel, het, puur het werkgelegenheidsaspect. Uh, uh, dat alleen als je ziet hoe dat, hoeveel werkgelegenheid dat de culturele sector creëert, Nee. Dan kan je niet zeggen van, sorry, uh, dop je boontjes dan ook maar, als ze jobs, jobs, jobs willen. Ja, nee, dat dus, is het. Uh... Hé, hey, ik denk dat we een hartstikke goede eerste insight van jou hebben gekregen in, in de wereld van cultuur en, en waarin jij staat als, uh, ja, als cultuurondernemer, maker, uh, persoon die dingen laat gebeuren. <lacht> ja, toch? Ik ja, voel uh, mij nu zo plot zo helemaal zo vervormen. Uh, als je bij de praattafel aan tafel komt, dan ben je een specialist in 101 zaken. Super. Oké, okay, ja. Sergio, hopelijk kunnen we je uh, ja, met een koekje nog eens tot bij ons uh, uh, uh, lokken voor een, een toekomstig gesprek misschien over een, uh, over een projectje, links of rechts. Wat denk je? Met, met plezier. Uh, gebruik daar gerust mijn uh, familiebanden voor. <laughs> okay, Dank dankjewel graag. Alvast voor deze, voor deze eerste bijdrage en eerste tussenkomst. En uh, hopelijk tot vlug, Sergio. Graag gedaan, fijn weekend voor jullie. Ja, graag. en uh, alle gezondheid voor jou en Miguel ook. Hè. En blijf veilig. Dankjewel. Hè. Dankjewel dat we een beetje doen. Dit is praattafel podcast met Luzie en boezier. Yes, Filip, uh, we hebben het weer gehad en Wat een hoogkwalitatieve mensen dat er toch rondlopen rond de praattafel. Ja, zeker. Die redactie... Echt een, een goede dan... evenwicht met die vuile koeien, natuurlijk. Maar we moeten opletten dat ze niet te veel ophemelen, want die redactie gaat dadelijk meer geld vragen gewoon. Dus ja, en anders dus... kunnen ze niet meer door de koeienstal mee hun dikke nekken. Nee, nee. Precies. Hey, en, ja. uh, om, omdat we toch een stuk van dommigheid houden, heb, uh, heeft uh, onze... Ja, we komen even toe aan onze columnisten. Uh, allereerst heb ik een nieuwtje van onze ja. Rijn. Uh, want ja. uh, die is... Ook even uitgeschakeld met uh, jicht. Uh, hoe, hoe zeggen jullie dat hier? Jicht, dat... ja, het jicht hebben. Hè? Dus een heel pijnlijk, pijnlijke... Verschot of zo. Ja, dat is heel pijnlijk, heel vervelend enzovoort. Dus uh, daar kan ik me voorstellen dat met de kwaliteit die hij levert... dat het echt een beetje moeilijk is voor hem nu. Om... Ja, Rein absoluut. En vanuit ons uh, allerhart en van alle koeien hier... die staan hier op te loeien en te zwaaien en te doen. Ja, uh, veel beterschap en hou je haaks Rein. Ja. Kop op, ja. jongen. Ik hey, koe cool. af terug naar binnen. jij. Ja, Greta 31. Ja. ja. En uh, Jannie 25 ook naar binnen. We ja, stonden hier al aan het tapijt te likken. Ja, ja, het is niet te geloven, die beesten. Ik denk dat ze meer willen. Maar goed. Hey, uh, ja, maar onze andere is uh, helemaal op de bres gesprongen. En uh, die heeft wel een heel graag. Onze pers. Gerrit? Ja, ja, ja. Maar niet volgens het thema wat we hadden gevraagd. Maar hij is, nee, uh, dat, dat is voor een andere keer. Hè? Maar waarover hij heeft hij het? Ja, en ik zal je vertellen: uh, dat is iets. Uh, uh, ludieten. Uh, ludieten? Uh, ludieten, L ja. Leuke tieten. <laughs> <Van het is. laughs> ja, je, je weet wat ludieten zijn? Uh, dat was Thomas Luddite die uh, besloot ah, ergens in uh, 17 weet ik veel zoveel... dat weefgetouwen vijand van de mens was... En die heeft een soort beweging opgericht. Ja, en die gingen dus inderdaad, zoals een soort donky. Die, die sloegen voor ja, alle in machines afbreken. en, ja. en dat De is, vooruitgang. Ja. ja, en dat is luditisme. Dus de mensen die de vooruitgang tegenhouden, dat zijn ludieten Nou, ik, ik, ik ken er, want ik kom er regelmatig, in, in de met name in zo de muzieksfeer en de uitvoerende theatersfeer... Ja. Ik weet niet hoeveel mensen ik te eten zou moeten geven... die nog steeds met hun Nokia 3110 rondlopen. <lacht> en met T9 hun uh, dingen... Ja, die zijn er. Die willen gewoon... Ja, Ik zou dat geen ludieten noemen, maar... Goed, in elk geval, uh, Gerrit die heeft zich daar dus in verdiept... en hij gaat ah, het even uh, uitleggen. Dus uh, hier is... Uh, nou ja, de kondigt zichzelf aan en we moeten... History is moeten Ik wilde het vanavond hebben. Vandaag hebben we over de ludieten. En ik heb daarbij een inleiding. De alleraardigste Netflix-serie... Miss Fisher's Murder Mysteries, speelt zich eind jaren 20 af. In de allereerste aflevering moet het nieuwe kamermeisje Dottie de telefoon opnemen. En die is daar bang voor. Bang dat het apparaat in de brand vliegt. Op de vraag van Miss Fisher waarom ze dat denkt, antwoordt ze omdat dat volgens meneer Pastoor zo is. Het deed me denken aan het verhaal van mijn opa en oma. In 1927 kochten die een radio en werden prompt hun huurhuis uitgezet... omdat zo'n modern ding alleen maar gevaarlijk kon zijn, volgens de huisbaas. We kunnen erom lachen en aag wat schattig roepen... maar die angst voor het nieuwe blijkt onuitroeibaar te zijn. Wat te denken van de brandaanslagen op de 5G-masten op het ogenblik, gisteren nog... 5G veroorzaakt coronavirus. De straling ervan bakt je hersenen. Weten we nog dat we dat ook riepen bij de magnetron? Tenminste, sommige mensen. En bij de eerste smartphones. Weet iemand, van de luisteraars trouwens... waarom er ooit stickers niet geschikt voor hond, huisdieren op magnetron stonden? Even iets heel anders, maar wel grappig. Een handige verkoper van keukenmaterialen, had een oude dame verteld... dat je met een magnetron alles kon doen wat je ook met je overdeed. En dus zette de oude dame haar mini-poedeltje te drogen in het apparaat... tien minuten op de laagste stand. Goed. De angst voor nieuwe dingen is niet nieuw. En ook het vernielen van dergelijke zaken... ook niet. Daarom kom ik terug op de titel van het stuk... Het Ludisme. Dat was een sociale beweging in Engeland in de 19e eeuw die zich verzette tegen industriële en technologische vernieuwingen. Het was geen georganiseerde beweging, maar het stond op veel plekken waar boeren en arbeiders bang waren hun werk te verliezen door de nieuwe weefmachines in fabrieken. Tijdens de industriële revolutie natuurlijk, en iedereen weet dat het eind 18e Begin 19e eeuw was. Sabotage en vernielingen van machines dus. De naam kwam van een meneer Ned Ludd, een wever die in, 19, nee, niet 19, in 1779 twee weefmachines vernielde. Al gauw werd er bij elke kapotte, bij elke kapotte machine gezegd: dat heeft Ned Ludd gedaan. Maar in de periode 1811-1813 liep dat uit de hand. En wel zodanig dat het vernielen strafbaar werd gesteld... en zelfs een halsmisdaad werd genoemd. Daarbij werd het leger ingezet... en alle opgepakte ludieten werden recta naar Australië gedeporteerd. De beweging bleek ook in de 20e eeuw nog in leven. Alleen werd het neoludisme... Of, en dat is eigenlijk een grote stap verder... het anarcho-primitisme genoemd. Een beetje ingewikkeld, dat begrip dat laatste... want die mensen echt, wijzen echt alles af. Maar de neoludieten waren ook tegen technologische ontwikkelingen... waarbij mensen hun banen verliezen. Ik heb nooit gehoord dat neoludieten computers te lijf zijn gegaan... met bijlen en zo. En daarom vind ik de huidige brandstichting... 5G-masten merkwaardig. Het is eigenlijk een beweging weer zonder leider, Een beweging die zich tegen moderne technologie verzet... waarbij ze meestal zelf afzien van het gebruik ervan. Is dat zo bij die 5G-masten? is een jongeman die gisteren in Groningen met zijn Toyota iGo... Uh, benzine over de mast uitgiet. Heeft hij geen smartphone? Ik vraag me dat af. De ne het neoludisme tegenwoordig heeft wel raakvlakken met antiglobalisten, de beweging van diepe diep ecologie of radicale milieuactivisten. En dan kan het nog wel tot uh, gewelddadigheden leiden. Kijk maar eens elke keer bij de G20 of G8 bijeenkomsten. Het vernielen van die 5G-masten, hoe we deze mensen zouden kunnen noemen, weet ik niet. Het is de 21ste eeuw is vast wel iemand die een keer met een manifest komt of zo en met daarin een voorstel. Ik bereid me inmiddels voor op de gevaren van de nieuwe opvouwbare telefoons. Mijn velletje kan er tussenin komen zitten of mijn vingers of het handje van mijn kleinzoon. Brrr. Weg mij. ik heb nog een grote moker in de schuur staan en die moet dat probleem wel oplossen. Dus nu inderdaad, dat is me inderdaad heel actueel geworden met die 5G-gekken. Die nu is, inderdaad. In <lacht> Nederland is het nu echt een plaag, maar ook in Engeland. Hè. Maar dat zijn dan. Ze zien een nieuwe mast en die denken dat is 5G, maar dat is helemaal geen 5G. Dat zijn nog maar gewoon updates van bestaande masten en zo. En dan ineens zit zo'n halve provincie zonder telefoon als het ware. Dat, nou ja, hey, uh, Waar we nog wel even aan toe moesten komen Want dat lag heel zwaar op jouw maag Is dat mens van de VLD Dus de VLD, dat is de uh, evenknie van de Nederlandse VVD uh, De VVD, daar is, ja, daar is ja nu de, een, de Liberale, zeg maar Hier ja, wordt de, het dan de Liberale genoemd in Vlaanderen Ja, zeker in Nederland uh, ook wel, uh, Eigenlijk het ja. partijtje van het geld, hè, kunnen we dan zeggen hè? Ja. De VVD is ook voor de grote wagen Lekker hard rijden um. <laughs> De eeuwige, de vijfde... Iedereen, iedereen in de, en uh, iedereen de, in de, de ja. AOW is een, is een profiteur. Um, uh, ja. de, de ondernemers, he, alles doen om de ondernemers. En nooit eens in vraag stellen waarom al die ondernemers met hun miljarden naar belastingsparadijzen vertrekken. Nee, precies, want zij worden later commissaris bij de bank die al die miljarden beheert. Dus ja, dat is heel dat spel dat houdt dat zo in elkaar natuurlijk. Zo'n politieke loopbaan is kort en daarna gaan ze bij. Ja, ja. De en wij en hebben en nu zo'n dame, zij doet mee om de voorzitter ja. van die, van, ja, van die, die partij er een, te worden. Ja, er is een uh, van, die, uh, van de Vlaamse VVD, zeg maar. Uh, ze. Uh, en ze kwam voorbij op Facebook. Ik zag verschillende personen, waaronder mijn broer, maar ook andere personen die datzelfde filmpje posten dat ze had opgenomen in <laughs> een van de... Want ik ben dan specialist. Een van de commentaren uh, op het filmpje zei He heeft, die me heeft die madame dat in haar toilet opgenomen? Ik. Vond ik een heel goede commentaar trouwens. Ja. Want het is ook zo'n armtierig... Hè? De politici die, zo, die proberen van het volk te zijn, maar die nemen dergelijke filmpjes dan op. En ik vind dan aan de achtergrond van dat filmpje veel meer... Er komt veel meer informatie uit dan de woorden die zo iemand natuurlijk aan het papegaaien is. Oh. Uh, ja, en ze irriteerde mij enorm, uh, is het van wat ze daar zei. Een volledige aanval op, uh, op, op de burger eigenlijk. Uh, degoutant uh, het, het, het economisch belang boven het gezondheidsbelang stellen. Doen alsof er niks aan de hand is. Doen alsof de, alle werknemers die thuis zitten momenteel, die verplicht thuis zitten, als een stelletje vakantie... Uh, corona coronaverlof. Corona-verlof, dus de verlof is in Vlaanderen vakantie, corona-vakantienemers uh, bestempeld. Uh, dat irriteerde niet alleen mij Is van. Ik zag er heel veel mensen zeer boos Bakken. op worden, ook ja. mensen die zich uh, niet zozeer boos op, op de partij zouden uitspreken, uh, uh, maar er was iets in het verkeerde keelgat geschoten bij menig één in Vlaanderen. Nou, zij had gewoon een goede media-adviseur. En zij zei, nou, hoe, hoe ben ik morgen talk of the town? Nee, die heeft even nagedacht. Nou, nee, ik heb een nieuwe bedacht. Dus die, die heeft gewoon een hele goede, slimme adviseur. En ja, of het haar helpt, dat weet ik niet. Maar ze is wel de talk of the town. Hé? Helpt dat in Absoluut, ja. Maar uh, alle nieuws is goed. Ook het slechte nieuws is goed. Hè? Maar dus, dat is de Trumpie uh, op, uh, aansweer, dat Trumpie aan dat is de Trumpiaanse weer. Doe maar gewoon ja. iets onvoorstelbaars. Roep maar iets gewoon. Wat Roep je. maar iets. Uh, tegen dat die media over elkaar vallen om het allemaal te negeren, ben je al iets aan het anders aan, aan het roepen. Dus, uh, en, en, en zo gaat de roepende stem... Uh, ja, oh ja zolang dus, dat je maar met je gezicht in de media komt, dan doet het er allemaal niet toe wat je zegt. Want, precies, uh, want niemand weet... Ook wees geen... nou eerlijk, als je gewoon objectief kijkt naar wat Trump of andere politici zeggen, dan hadden die mensen eigenlijk echt... En dat, is, dat is niet mijn politieke visie, maar als iedereen nu gewoon even normaal doet en neutraal bekijkt welke dubieuze, en ik ben dan nog heel voorzichtig in mijn woordkeuze, wel, welke twijfelachtige zaken, sommige van die... Eh, toch, Sommige? Vele van de politici eh, hedendaags zeggen dan moeten we er toch echt... Ja, ze zeggen zaken waar, waar ze eigenlijk voor kunnen aangeklaagd worden zelfs. Ja, nou ja, maar er is ook helemaal niet. Hier. Als het al niet beneden het fatsoen is, dan is het zelfs strafbaar wat ze zeiden. Het, het ontkennen. Het is maar een griepje. Ook hier in, in, in Vlaanderen, die meneer Franke die er straks al uh, aan, uh, uh, aan het woord, uh, die er straks al aangehaald werd door uh, Guy de uh, journalist. Ja. Dus die Theo Franke van, uh, van de NVA in Vlaanderen, die. Uh, de, ik zei, uh, dat hij de, de, die dus, die Mark Farans een, een epidemietje noemde. <laughs> dus, maar goed. Ja, ja mevrouw van Ampen, mevrouw Ampen, Els Ampen... Ja, zo is het. Maar ja, het is niet nu van in amper, ieder geval. Amper. Iedereen kent haar. En, eh, en dan later gaat ze dan, natuurlijk die opmerking natuurlijk weer nuanceren. En ja, zo moet je dat niet zien. en zo. Maar ja, intussen geen hond weet wie die andere kandidaten zijn. Niemand dus weet dus, nog wie die andere kandidaten zijn. Eh, Tommelijn, <laughs> omdat hij ook altijd uh, aan het roeptoeteren is en de burgemeester van Ostenden is. Oh dus die. die... He, die, die, die, die brengt zijn, brede, uh, zijn breed smoke gezicht ook heel vaak in de Vlaamse media. Maar wie zijn die andere kandidaten? Ja, mevrouw Ampen heeft dat heel slim gespeeld. Het is een two horse race. Ja. Het is zij tegen Bart Tommelijnen. Dat is het ook wel hoor. Hé hey jong, uh, god, wat een uh, volle praattafel was dit weer. Ja, en absoluut. Weer, uh, en in mijn zoontje kwam hier net al uh, de praattafelkamer binnen uh, om mij aan de, aan de dis te roepen. Is van. <laughs> aan dus de ik e zou zeggen, uh, praat van jij de... de mensen uit? Ik heb mijn voorleesmomentje uh, opgestuurd. Ja. En ik heb het al ingeleid. Het is een uh, kritische kijk naar van Julio Vincent Gambuto naar de gaslighting-manoeuvre van de Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse staat. En ik hoop dat de mensen nog de tijd nemen om nog een kwartiertje te luisteren. Het is... Ik hoop dat het boeiend vinden. Ja, ik vond het ook wel. Want het is toch wel eens af en toe interessant op een andere manier dan door dat CNN-venster te kijken met al die titelbalken en die rommel eronder. Goed zo mensen, Filip uh, is naar de eettafel gegaan. Ik uh, zal hier afsluiten, dit was praattafel nummer uh, 22. Ik wens u verder een hartstikke fijn weekend. Volgende week zijn we er weer. Uh, woensdag in elk geval met Mario aan de wetenschapstafel. En uh, voor de rest nog eens een keer uh, de week's week... met een aantal goede interviews en onderwerpen. Ik wens u een hartstikke gezond uh, verder verblijf op deze planeet. En uh, namens uh, Filippo... Hallo, hallo. Oh, Filippo is weer weg, terug. Hoor oh, ik dacht dat jij weggesleurd was nee, nee ik had ik, uh, ik, ik zette ja, mijn, mijn computerscherm was gaan slapen en ik druk, en toevallig stond mijn cursor op het x-je, en ik druk ja, ja. te veel, het zal en alles dicht um, ik, en ik was nog aan het doorpraten, nee, dus, uh, dus dames en heren um, hier ben ik heel eventjes, uh, geniet ervan ik heb het ingelezen in het Engels uh, omdat het ook in het Engels gepubliceerd was, zodat u een woordje Engels bijleert, eh um, geniet ervan, uh, dan hoeft u het ook niet op een scherm te lezen, want u zit waarschijnlijk al zoveel voor schermen. Dus leun achterover, neem er een glaasje frisdrank of een glaasje wijn bij. Ja. En uh, hoor eens een ander uh, geluid uit de Verenigde Staten, zou ik zeggen. Ja, zeker. En namens ons uh, wens, wens ik u een uh, behouden wijkeinde. En uh, wij hopen u uh, in gezondheid en welzijn terug te zien bij onze volgende afleveringen. En uh, in elk geval woensdag zeker weten weer aan tafel met Mario voor wat wetenschap op tafel. En uh, daarnaast, uh, ja, op de dagen... En binnenkort gaan we ook live naar, uh, naar west, uh, de westkust van Amerika, naar Los Angeles. Want ik ga proberen mijn schoonbroer voor de micro te krijgen. Hij is geschiedenisleerkracht op het... Uh, op de, op de secundaire school in, um, in Los Angeles. Op okay. een private school. Hij heeft aan Harvard gestudeerd en heeft ook uh, zinnige dingen te zeggen over het huidige politieke klimaat. Dus ik denk dat we daar eens... Ja, de verkiezingen voor de, nieuw, de nieuwe presidentsverkiezingen, gaan we ons eens mee bezighouden, is het van. Oké, okay, dat is ook wel boeiend. Dus uh, dit is al een, een beetje een Engelse primer. Uh, voor, uh, maar, een Engelse, maar ja, wij houden het heel beschaafd Engels en iedereen van onze luisteraars spreekt ook Ja, wel bezig, ja Die spreken een goed of die <laughs> begrijpen een goed potje Engels. En ik denk dat ze dat wel kunnen appreciëren. Hé, hey, Filip, een hartstikke mooie tafel was dat... met Guy Tegenbos en Sergio Roberto Gratteri. Een uitgebreide disc, denk ik. Ik voel me heel voldaan. Is van, het was een waar genoegen om je sidekick weer te mogen zijn. En uh, zie dat de koeien goed gevoerd zijn... en we zien elkaar terug op de volgende Praathoek. Ja, Deo Volente volgende week. Luisteraars, geniet van uh, de tijd die je nog hebt op deze aardbol... en hopelijk tot uh, de volgende Stay safe, everybody. Bye-bye. Prepare for the ultimate gaslighting. You are not crazy, my friends. Gaslighting, Good. if you don't know the word, is defined as manipulation into doubting your own sanity. As in, Carl made Mary think she was crazy, even though she clearly caught him cheating. He gaslit her. Pretty soon, as the country begins to figure out how we open back up and move forward, very powerful forces will try to convince us all to get back to normal. That never happened. What are you talking about? Billions of dollars will be spent on advertising, messaging, and television and media content to make you feel comfortable again. It will come in the traditional forms, a billboard here, a hundred commercials there, and in new media forms, a 2020-2021 generation of memes to remind you that what you want again is normalcy. In truth, you want the feeling of normalcy, and we all want it. We want desperately to feel good again to get back to the routines of life, to not lie in bed at night wondering how we're going to afford our rent and bills, to not wake to an endless scroll of human tragedy on our phones, to have a cup of perfectly brewed coffee and simply leave the house for work. The need for comfort will be real and it will be strong and every brand in America will come to your rescue, dear consumer to help take away that darkness and get life back to the way it was before the crisis. I urge you to be well aware of what is coming. For the last hundred years, the multi-billion dollar advertising business has operated based on this cardinal principle. Find the consumer's problem and fix it with your product. When the problem is practical and tactical, the solution is as seen on TV and available at Home Depot. Command strips will save me from having to repaint. So will Mr. Clean's magic eraser. Elva shelving will get rid of the mess in my closet. The ring doorbell will let me see who's on the porch if I can't take my eyes off Netflix. But when the problem is emotional, the fix becomes a staple in your life and you become a lifelong loyalist. Coca-Cola makes you happy. A Mercedes makes you successful. Taking your family on a Royal Caribbean cruise makes you special. Smart marketeers know how to highlight what brands can do for you to make your life easier. But brilliant marketeers know how to rewire your heart. And make no mistake, the heart is what has been most traumatized this last month. We are, as a society, now vulnerable in a whole new way. And what the trauma has shown us, though, cannot be unseen. A carless Los Angeles has clear blue skies uh, pollu as pollution has simply stopped. In a quiet New York, you can hear the birds chirp in the middle of Madison Avenue. Coyotes have been spotted on the Golden Gate Bridge in San Francisco. These are the postcard images of what the world might be like if we could find a way to have a less deadly daily effect on the planet. What's not fit for a postcard are the other scenes we have witnessed. A healthcare system that cannot provide basic protective equipment for its frontline. Small businesses and very large ones that do not have enough cash to pay their rent or workers, sending over 16 million people to seek unemployment benefits. A government that has so severely damaged the credibility of our media that 300 million people don't know who to listen to for basic facts that can save their lives. The cat is out of the bag. We as a nation have deeply disturbing problems. You're right, that's not news. They are problems we ignore every day. Not because we're terrible people, or because we don't care about fixing them, but because we don't have time. Sorry, we have other shit to do. The plain truth is that no matter our ethnicity, religion, gender, political party, the list goes on, nor even our socioeconomic status, as Americans we share this, we are busy. We're out and about hustling to make our own lives work. We have goals to meet and meetings to attend and mortgages to pay. All the while the phone is ringing and the laptop is pinging. And when we get home, Crate and Barrel and Louis Vuitton and Andy Cohen make us feel just good enough to get up the next day and do it all over again. It is very easy to close your eyes to a problem when you barely have enough time to close them to sleep. The greatest misconception among us, which causes deep and painful social and political tension every day in this country, is that we somehow don't care about each other. White people don't care about the problems of black America. Men don't care about women's rights. Cops don't care about the communities they serve. Humans don't care about the environment. These couldn't be further from the truth. We do care. We just don't have the time to do anything about it. Maybe that's just me. But maybe it's you too. Well... The treadmill you've been on for decades just stopped. Bam! And that feeling you have right now is the same as you'd been thrown off your Peloton bike and onto the ground. What in the holy fuck just happened? I hope you might consider this. What happened is inexplicably incredible. It's the greatest gift ever unwrapped. Not the deaths, not the virus, but the great pause. It is, in one word, profound. Please don't recoil from the bright light beaming through the window. I know it hurts your eyes. It hurts mine too. But the curtain is wide open. What this crisis has given us is a once in a lifetime chance to see ourselves and our country in the plainest of views. And no other time, ever in our lives, have we gotten the opportunity to see what would happen if the world simply stopped. Here it is. We're in it. Stores are closed. Restaurants are empty. Streets and six-lane highways are barren. Even the planet itself is rattling less. True story. And because it is rarer than rare, it has brought to light all of the beautiful and painful truths of how we live. And that feels weird, really weird, because it has never happened before. If we want to create a better country and a better world for our kids and if we want to make sure we are even sustainable as a nation and as a democracy, we have to pay attention to how we feel right now. I cannot speak for you, but I imagine you feel like I do, devastated, depressed and heartbroken. And what a perfect time for Best Buy and H&M and Walmart to help me feel normal again. If I could just have the new iPhone in my hand, if I could rest my feet on a pillow of new Nikes, if I could drink a Venti blonde Vanilla Latte or sip a Diet Coke, then this very dark feeling would go away. You think I'm kidding? That I'm being cute? That I'm denying the very obvious benefits of having a roaring economy? You're right. Our way of life is not without purpose. The economy is not, at its core, evil. Brands and their products create millions of jobs. Like people and most anything in life, there are brands that are responsible and ethical, and there are others that are not. They are all part of a system that keeps us living long and strong. We have lifted more humans out of poverty through the power of economics than any other civilization in history. Yes, without a doubt, Americanism is a force for good. It is not some villainous plot to wreak havoc and destroy the planet and all our souls along with it. I get it, and I agree. But its flaws have been laid bare for all to see. It doesn't work for everyone. It's responsible for great destruction. It is so unevenly distributed in its benefit that three men own more wealth than 150 million people. Its intentions have been perverted and the protection it offers has disappeared. In fact, is been brought to its knees by one pangolin. We have got to do better and find a way to a responsible free market. Until then, get ready, my friends. What is about to be unleashed on American society will be the greatest campaign ever created to get you to feel normal again. It will come from brands, it will come from government, it will even come from each other. And it will come from the left and from the right. We will do anything, spend anything, believe anything, just so we can take away how horribly uncomfortable all of this feels. And on top of that, just to turn the screw that much more will be the one effort that's even greater. The all-out blitz that make you believe you never saw what you saw. The air was wasn't really cleaner. Those images in the hospitals were fake. The hospitals weren't really a war zone. Those stories were hyperbole. The numbers were not that high. The press is lying. You didn't see people in masks, standing in the rain, risking their lives to vote. Not in America. You didn't see the leader of the free world push an unproven miracle drug like a late night infomercial salesman. That was a crisis update. You didn't see homeless people dead on the street. You didn't see inequality. You didn't see indifference. You didn't see utter failure of leadership and systems. But you did. You are not crazy, my friends. And so we are about to be gaslit in a truly unprecedented way. It starts with a check for $1,200. Don't say I never gave you anything. And then it will be so big that it will be bigly. And it will be a one-two punch from both big business and the big White, white House inextricably intertwined now more than ever and being led by, as our luck would have it, a marketeer in chief. Business and government are about to band together to knock us unconscious again. It will be funded like no other operation in our lifetimes. It will be fast. It will be furious. It will be overwhelming. The great American return to normal is coming. From one citizen to another, I beg of you. Take a deep breath, ignore the deafening noise, and think deeply about what you want to put back into your life. This is our chance to define a new version of normal a rare and truly sacred yes sacred opportunity to get rid of the bullshit and the only to only bring back what works for us what makes our lives richer what makes our kids happier what makes us truly proud we get to Marie Kondo the shit out of it all we care deeply about one another that is clear That can be seen in every supportive Facebook post, in every meal dropped off for a neighbor, in every Zoom birthday party. We are a good people. And as a good people, we want to define on our own terms what this country looks like in 5, 10, 50 years. This is our chance to do that. The biggest chance we have ever gotten. And the best chance we'll ever get. We can do that on a personal scale in our homes, in how we choose to spend our family time on nights and weekends, what we watch, what we listen to, what we eat, and what we choose to spend our dollars on and where. We can do it locally, in our communities, in what organizations we support, what truths we tell, and what events we attend. And we can do it nationally, in our government, in which leaders we vote in. ...and to whom we give power. If we want cleaner air, we can make it happen. If we want to protect our doctors and nurses from the next virus... ...and protect all Americans, we can make it happen. If we want our neighbors and friends to earn a dignified income... ...we can make that happen. If we want millions of kids to be able to eat if suddenly their school is closed we can make that happen. And yes, if we just want to live a simpler life, we can make that happen too. But only if we resist the massive gaslighting that is about to come. It's on its way. Look out.